10 uur, het LOS-journaal, door Alt Megens. PvdA-leider Samson wil formeren met de VVD en mogelijk de SP. Dat zei hij na zijn gesprek met Verkenner Kamp. Ik heb uh, geadviseerd om een uh, informatie te ronde start, te starten met uh, tenminste VVD en Partij van de Arbeid. Kunt u eens uitleggen waarom u vindt dat de VVD en de PvdA uh, samen uh, dat initiatief moeten hebben?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 Partij van de Arbeid. Gegeven de verkiezingsuitslag ligt dat ook denk ik voor de hand. Ik zou zo'n uh, informatie ook uh, spoedig ter hand willen nemen met uh, partijen. Uh, ik heb ook nog eens een keer duidelijk gemaakt... dat een kabinet waarin zitten SP en Partij van de Arbeid... dat het voor de VVD niet mogelijk is aan zo'n kabinet uh, deel te nemen. Op dit moment praat Kamp met PVV-leider Wilders. Minister De Jager verwacht niet dat er vandaag tijdens de top op Cyprus... beslissingen worden genomen over verdere financiële steun voor Griekenland. Ik verwacht geen discussies over... Uh... De landenprogramma's, deze keer echt in ieder geval geen beslissingen. Wij kunnen pas een volgende tranche uitkeren. op het moment dat er een positief Trojka-rapport ligt. Dus het is aan Griekenland om daarvan de Trojka te overtuigen. En eerder niet. De jager rekent wel op een stevige discussie over de hervormingen in Griekenland. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Athene een derde hulppakket nodig heeft. Maar dat werd later tegengesproken door de Griekse regering. De ministers van Financiën van de 17-eurolanden... spreken vandaag op Cyprus vooral over een verscherpt toezicht... op de banken in de eurozone. Tientallen tankstations van Shell... die vanochtend door Greenpeace waren stilgelegd, zijn weer open. Dat zegt een woordvoerder van Shell. De acties van Greenpeace zijn een protest... tegen de olieboringen van Shell in het Noordpoolgebied. Een onbekend aantal activisten is door de politie opgepakt. Volgens Greenpeace zijn er bij ruim 70 tankstations... sloten geplaatst op vulpistolen en is de actie nog niet voorbij... Groepjes actievoerders reden sinds vanochtend vroeg door het land... langs tankstations van Shell. Daar hingen ze sloten aan de benzine- en dieselpompen. Shell heeft weinig begrip voor het protest. We begrijpen dat mensen hun mening willen uiten... maar de manier waarop, daar zijn we het niet mee eens, zegt een woordvoerder. In Breda heeft vanmorgen brand gewoed in winkelcentrum De Burgt. Een drooghisterij is volledig uitgebrand. Aangrenzende winkels hebben rook- en waterschade. De brand is vermoedelijk ontstaan in de drooghisterij. Er zijn geen gewonden gevallen. Het weer vandaag zwaar bewolkt, met af en toe regen. De middagtemperatuur ligt rond 18 graden. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Pas later op de dag wordt het vanuit het westen droger. In het weekend droog, af en toe zon en 20 graden. ANWB Verkeersinformatie met nog één file op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Geuzenveld en knooppunt Koenplein, 4 kilometer. Uh, Supergoed nieuws, die nieuwe klant.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Boeren voeren actie tegen de kortingseis van Albert Heijn. Een stripboek moet wiskunde enigszins begrijpelijk maken voor brugklassers... Door de komst van de Wietpas zijn 600 mensen ontslagen bij de koffieshops in het zuiden van ons land. En je ziet dus na 1 mei dat het feitelijk binnen 2, 3 weken tot, tot niks toe is afgebroken. En het ochtendumeur van Siska Dresselhuis. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van Karo. Goedemorgen Nederland. Maar eerst gaan we naar Den Haag. U weet het, uh, alle lijsttrekkers komen daar op bezoek bij Henk Kamp, de verkenner. En op dit moment zit Geert Wilders daar, uh, Marcel Bril, NOS-collega, officieel weer naar buiten. Ja, nee, hij is al weer naar buiten. Hij zo is maar heel kort snel. binnen geweest, ja. Want uh, hij, hij vertelt uh, dat hij uh, eigenlijk uh, niet zo veel te vertellen had aan de heer Kamp. Dus hij was binnen tien minuten klaar, zei hij zojuist toen hij naar buiten kwam. Ik heb tegen de uh, verkenner Kamp net aangegeven dat wat mij betreft, we waren tien minuten klaar. Uh, de winnaars van de verkiezingen, de VVD uh, en de Partij van de Arbeid... ...nu samen uh, het voortouw mo zullen moeten gaan nemen... ...een kabinet zullen moeten gaan uh, vormen... ...al dan niet nog met één uh, of meerdere partijen erbij. En dat mijn partij uh, de oppositie zal gaan uh, voeren... Uh, ...ook zal aanvoeren wat mij betreft. En uh, nou ja, dat beleid, uh, wat geen vrij beleid uh, zal worden... ...van een combinatie van Partij van de Arbeid en de VVD vanuit de oppositie keihard zal gaan bestrijden de komende jaren. Dus wat ons betreft nu een rollende oppositie en de twee winnaars van de verkiezingen, zo hoort dat ook in de democratie, die zullen met elkaar een kabinet moeten gaan vormen. Wat is er toch een beroep op hoe wordt gedaan om toch mee te werken aan een nieuw kabinet? Ja, ik denk dat wij echt kiezen voor de oppositie. Wij hebben verloren de verkiezingen, dan past hier ook enige bescheidenheid. Daar komt ook een coalitie uit met, ben ervan van overtuigd, vreselijk linksig beleid. Wat ik voor de verkiezingen ...zij een stem op Rutte en je krijgt Samson erbij. Uh, dat gebeurt nu. Die twee partijen gaan samen Nederland regeren. Dus uh, vanuit de oppositie, en ik denk ook als grootste oppositiepartij... ...en ik hoop ook als oppositieleider zal ik dat uh, met verven... ...voor die 1 miljoen PVV-kiezers en voor Nederland gaan bestrijden. Dat wordt onze rol. Uh, zij moeten nu maar gaan regeren... ...en wij gaan dat vanuit de oppositie uh, gaan we dat, uh, bestrijden. U zei, u zei uh, ons past bescheidenheid. Dat heb ik eerder gehoord van het CDA in 2010. En toch belanden ze uiteindelijk in de regering. Als dan dat verzoek komt, uh, gaat u dan hetzelfde als het CDA doen? Ja, ik zie dat niet gebeuren. Nogmaals, wij hebben uh, een forse verloren. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Andere partijen hebben forse gewonnen. Ik geloof ook dat de meeste van die partijen, en zeker ook de Partij van de Arbeid... ook niet echt staat te springen om met de PVV samen te werken. Wij ook niet met hun, moet ik u eerlijk bekennen. Dus je moet gewoon eerlijk zijn, je kan heel lang om elkaar heen draaien. Wij zullen in de oppositie plaatsnemen. En we zullen die twee partijen en hun vreselijke beleid gaan bestrijden als oppositieleider. Ja. Geert Wilders, die gisteren ook al aan had gegeven dat de oppositie de plek is waar hij past. Nou, dat heeft hij dus ook tegen Verkennen Henkamp verteld. Ja, goed. Uh, Marcel, de volgende is Emu Roemer dan, neem ik aan, die naar binnen gaat bij ja, Henkamp. Dat klopt als mijn uh, lijstje helemaal goed is. En als het inderdaad zo is dat uh, de, de volgorde is van groot naar klein, uh, dat is wel de bedoeling. Ja. Dan komt Emu uh, Roemer er straks aan. En dan uh, zullen we horen uh, hoe hij uh, uh, reageert op wat de situatie op dit moment is. Oké, okay, en dat horen we dan ook weer van jou vanuit Den Haag. Waarschijnlijk niet meer dit half uur, want het zal niet zo'n kort gesprek. Worden zoals dat van Geert Wilders met hen kan. Dankjewel, Marcel Bril vanuit Den Haag. Vanmiddag gaan boeren actie voeren voor het hoofdkantoor van Albert Heijn. Varkensboeren, akkerbouwers, pluimveehouders en melkveehouders... zijn bang dat de kortingseis van Albert Heijn... aan leveranciers bij hen op de mat eindigt. Goedemorgen, Wino Zwanenburg, voorzitter van de Nederlandse vakbond Varkenshouders... en een van de initiatiefnemers van deze actie. Goedemorgen. Waarom vandaag actie voeren? Uh, vandaag omdat... Uh... Deze week bekend is geworden, begin deze week, dat Albert Heijn die eenmalige kortingsactie door heeft gevoerd bij haar leveranciers. Ja, waarom zijn jullie dan niet meteen opgetrokken naar het hoofdkantoor? Uh, omdat het enige tijd vergde uh, voor ons om te kijken van wat het allemaal precies voorstelde. En later mm -hmm. heeft Albert Heijn ook uh, naar buiten toe gereageerd over die kortingsactie. En het is ook met name de houding die Albert Heijn aan heeft genomen, uh, die de boeren heeft geprikkeld om nu actie te ondernemen. Ja. Albert Heijn wil, het is gezegd, 2% minder gaan betalen aan producenten voor de inkoop. Wordt dat dan ook direct doorberekend aan de boeren? Nee, niet direct. Maar als Albert Heijn haar leveranciers 2% minder gaat betalen, dan snapt iedereen dat vervolgens die leverancier waar zijn leverancier uh, 2% in minder inbrengt brengt. En zo ja. eindigt het op het boerenerf. Ja, maar is het ook niet een beetje logisch dat, dat Albert Heijn, een, een grote speler, hè, een harde spelregel stelt? Want ik bedoel, uiteindelijk uh, lagere prijzen zijn gewoon in het belang van de consument. Dat klopt, dat is in het belang van de consument. Maar de consument die stelt als burger vervolgens voor allerlei eisen aan die producent. En die producent die moet maar steeds meer zien te produceren voor steeds minder. En uh, dat, dat model is natuurlijk niet houdbaar op deze manier. Schreeuwt u trouwens niet uh, wat vroeg, want de voorzitter van de landbouworganisatie LTO Nederland, Albert Janmaat, die hebben we gesproken vanochtend, die is in gesprek met Albert Heijn momenteel. Ja, hij doet ook niet mee met uw acties. Bent u niet bang dat u hem nu voor de voeten loopt? Nee, op zich niet. Het kan elkaar ook ondersteunen. Maar wij hebben rond Pinkstra al, uh, en ook al eerder daar... Uh, nou, ondersteunen. Vindt... Als iemand in gesprek is met Albert Heijn en u staat buiten actie te voeren, dat lijkt me uh, nou elkaar nou, maar niet dit, bevorderlijk dit, voor de sfeer. Dit, dit maakt wel onderdeel uit van, het, uh, van de, de machtspositie van de supermarkten... die we onder de aandacht willen brengen. Dit heet, is in de stormversnelling gekomen door de handelwijze van, van Albert Heijn. Want ja. we, zijn, we zijn ook via commissie van Doren en allerlei gremia... zijn we altijd met elkaar in gesprek. En toch, uh, ik zeg al dat met name ook de houding van Albert Heijn in deze... heeft ons geprikkeld omdat men eigenlijk, eh, ondanks dat we al, al diverse gremia hebben waar we met elkaar mm -hmm. spreken, men toch gewoon dit doorvoert. Ja, maar dit is niet het antwoord op de vraag. Uh, want uh, terwijl u buiten staat actie te voeren, zit LTO Nederland binnen uh, te onderhandelen. Ja, maar het kan ook de zaak kracht bijzetten. Ja, denkt u? Ja. Wat ga jullie eigenlijk doen voor dat hoofdkantoor vanmiddag? Uh, wat we doen is een uh, petitie overhandigen en uh, ja, proberen wat media aandacht te genereren. Voor, voor het vraagstuk rond uh, de prijsvorming en de margeverdeling in, uh, in de voedselketen. En wat staat er in die petitie? In de petitie staat gewoon dat wij uh, het niet echt uh, maatschappelijk verantwoord vinden wat Albert Heijn uh, doet. En ook niet erg duurzaam als het gaat om de onderlinge relatie. En dat we vragen ja. aan Albert Heijn om, uh, om terug te keren op haar schreden. Ja, een saaie actie, zegt een petitie overhandigen. Gaan jullie ook nog iets, uh, nou ja, iets leuks doen? Melkbussen leeg laten lopen? Uh, wat niet is, kan er komen. Wij willen Albert Heijn wel in de gelegenheid stellen om, om te reageren. En, uh, en wij wachten de reactie van Albert Heijn af. Uh, ja. En da daarvan zal van afhangen of, of dat er veel reacties komen. Verwacht u dat Albert Heijn na vanmiddag zegt... Weet je wat, we trekken die korting erin? Weet ik niet. <laughs> nou, ik, ik wel. Denk, ik, denk, ik vermoed van niet. Nee, maar het is wel... Kijk, Albert Heijn uh, pretendeert maatschappelijk verantwoord ondernemen... en duurzaamheid uh, in, in haar uh, communicatie. Mm -hmm. En uh, wij vinden dit niet echt van, uh, van duurzaamheid... en maatschappelijk verantwoord ondernemen getuigen. Dus ik denk dat ze daar toch wel gevoelig voor zullen zijn... Dus uh, op, die, op die manier proberen wij daar wel druk op te zetten. Dank u wel. Winoos Weijlenburg, voorzitter van de Nederlandse vakbond Varkenshouders. Ik ben er helemaal klaar mee. De Wietpas, in mei begonnen als een experiment in Zuid-Nederland. Criminaliteit en gezondheidsproblemen denken wij te kunnen aanpakken met de Wietpas. Maar met grote gevolgen. De zaken gaan uitermate belabberd. Sterker nog, ik ben hoorkapoteerd, dus ik ben wel wat gewend. Uh, ik vind niet dat, dat iemand moet kunnen zien dat ik, dat ik wiet gebruik. Deze week in KRO Goedemorgen Nederland, de Wietpas. Ja, de koffieshops in het zuiden van het land zitten in zwaar weer. De Wietpas zorgt voor lege shops en ontslagen zijn onvermijdelijk. De Wietpas, gemaakt door Thijs Boelens. Hey, hey, je moet voor ons even een foto maken. Hey, even lachen, even naar het Engeltje kijken. Wat een toestand, ik lijk wel een douanebeambte, hè? Ja, het is een toestand, maar ja, we doen zoals het hoort... Zo zijn de regels, en als wij ons daar niet aan houden, dan uh, is het uh, vergunning intrekken en dicht. Coffeeshops in het zuiden van het land hebben het zwaar. De bezoekers blijven na de invoering van de WIPAS massaal weg. Volgens de Stichting Belangenbehartiging Coffeeshop Personeel Nederland zijn inmiddels 600 ontslagen gevallen. We stappen naar binnen bij koffieshop de Toermerlijn in Tilburg, waar nu één verdwaalde klant zit, terwijl de zaak daarvoor floreerde. De zaken gaan uitermate belabberd. Na drie maanden is de stand van zaken dat we dus nog steeds erg weinig inschrijvingen hebben. En we hebben nu zo'n 600 leden. En ja, dat is in verhouding met de kandise die we vroeger hadden, is het nog steeds een kleine 10 à 15 procent. Aan het woord is Willem Fuchs, eigenaar van koffieshop de Tourmalijn. Hij is een van de leidende figuren in het verzet van de koffieshops tegen de Wietpas. Mensen die zijn blijvend uh, uh, ja, afgeschrokken door uh, de, de, de voorwaarden die ge gesteld worden aan het inschrijven. Dus dat houdt in, je dient een aantal privacygevoelige gegevens te overleggen aan de coffeeshop-eigenaar. En men schrikt daarvoor terug omdat, wat gebeurt ermee? Men, men is van op de hoogte dat die gegevens worden ingezien door eventueel politie en of belastingdienst. En, en misschien wel door nog veel meer instanties. Dat is hun angst. Nou, dit is de, de, de stufbalie, zoals wij die noemen. Hier koop je je je, je aan. En uh, we hebben een lijst met een aantal soorten daarop. En uh, ja, variërend van, van wiet tot hash tot voorgedraaide joints. Een heel assortiment. Zo, gaan we hier naartoe. Eerst even kijken, wat hebben we hier? Staan we achter de balie? We gaan nu een laadje open. Ja, en er zitten dan zakjes in van precies 1 gram die afgewogen zijn. En uh, ze hebben allemaal verschillende prijzen en verschillende smaakjes. BBC zou je hier staan en dit is Super Jack. Wat is dat? Super Jack, dat is een, een, een lekker zoete indica-wiet. En uh, ja, zo hebben we dus, nou, ik denk wel, twintig soorten. Die... Dat, dat klinkt verontrustend, de AK-47. Ja, dat klopt. Dat, uh, dat is een, bekend, uh, een bekende term. En uh, de kalash Kalashnikov. Uh, het, is, het is inderdaad een, een, een naam voor een wiet die uh, doorgaans wat sterker is van uitwerking. En vandaar de, de naam. Dat ruikt pittig inderdaad, ja, absoluut. Dan heb je het nog niet eens gerookt. Nou, die wietpas, u zei het al, het is uh, ja, voor u niet al te best. Um, u heeft ook wat rechtszaken aangespannen, U bent bezig met een rechtszaak. Wat is de inzet daarvan? De inzet is uh, de totale nieuwe uh, B- en de I-criteria, dus de besloten club en de ingezetenen Het buitenlander weigeren, dat dat totaal van de baan gaat, gestopt wordt. Per onmiddellijk. We staan buiten de koffieshop van Willem Vuchs. En daarbuiten ziet hij zijn klanten die normaal in de koffieshop zaten... nu rondlopen en zaken doen met straatdealers. Nou, dat, dat kan ook niet anders, omdat dat nog steeds 85% van de klanten... die, we, die voorheen in koffieshops kwamen, die zijn dus steeds niet teruggekomen. Dus het, die zijn echt niet gestopt. Dus die kunnen alleen maar in de illegale markt terechtgekomen zijn. Dus feitelijk is dat eigenlijk al bewijs genoeg. Maar, we zien natuurlijk ook op straat, het is gebeurd in een, in, in, in een, in een fluit. En uh, men ziet het nog niet eens, het is zo snel gebeurd. Dus er is ook moeilijk om grip op te krijgen. En je moet er ook voor openstaan om het te willen zien. Maar ja, van de andere kant, uh, ja, het is voor u beroerd, maar die jongens die dat doen, ja, die springen gewoon in een gat. Gezonde handel. Ja, dat klopt. Je ja, kunt ze bijna geen ongelijk geven. Ja, het is voor ons heel frustrerend dat daar ook uh, vanuit de overheid zo weinig uh, aandacht aan wordt gegeven... en nog steeds wordt ontkend dat het probleem bestaat. Maar daar komt nu langzaam verandering in. De politiek in Den Haag begint zich te realiseren dat de wietpas ongewenste neveneffecten heeft. Nicole Maalsteen van de Universiteit van Tilburg die vindt het eigenlijk rijkelijk laat. De wetenschap uh, speelt wat dat betreft uh, een ondergeschikte rol in, in uh, dit hele debat... En dat is wat we steeds weer terugzien. Er is best wel veel bekend, er is best wel veel uh, onderzoek gedaan. Maar daar wordt niet altijd gebruik van gemaakt. Vindt, vindt u dat frustrerend? Als het echt schadelijk is... en ik heb toch wel uh, in dit geval het idee dat, ja, dat dit schadelijk is voor de volksgezondheid. En ook meer overlast veroorzaakt, meer geld kost in, voor het handhavingsapparaat dan nodig is... Ja, in dat geval vind ik dat een kwalijke zaak, ja. Maar voorlopig is de realiteit dat de wietpas gehandhaafd blijft. En dus moeten ze bij Shop de Tourmalijn de regels streng toepassen. Als je hier binnenkomt, dan staat er een streep op de vloer. Je mag niet verder komen voordat je een pas hebt. En hier is een meneer die net een pas heeft laten maken. Zo zelf vroeger. Laat iedereen zelf weten. Iedereen roko, niet hoeft niet altijd moeilijk te doen. Gaat u nu kopen? Nou, in Junja Hash. Naar de groene zone. Dan kunt u uw cannabis lekker gaan kopen, legaal. Ja, het is een toestand, maar ja, we doen zoals het hoort. Zo zijn de regels en als wij ons daar niet aan houden, dan uh, is het uh, vergunning intrekken en dicht. Hè? Ja, want het is ook zo, als u één voet over de streep zet, dan bent u in de zone waar u alleen maar mag zijn als u lid bent. Bent u geen lid, mag u gewoon niet in de koffieshop zijn. We, wij hebben al twee waarschuwingen gehad, dus bij de derde waarschuwing is het gewoon Jean weg, hè? Dan is het gewoon dicht, sluiten. Nou ja, ik, ik sta hier misschien wel een beetje te glimlachen. Maar zo voel ik me inderdaad niet. Het is als een boer met kiespijn. Omdat je toch weet van ja, god, Het, het, het, het was hartstikke goed en het was goed geregeld. En ja, iedereen was eigenlijk wel happy om het zo maar te zeggen. En daar is nu eigenlijk weinig meer van over. En ja, de perspectieven zijn wat dat betreft heel ongunstig. Reportage was dat van Thijs Boelens. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Nederland at Straks, wiskunde is een nachtmerrie voor veel leerlingen, maar niet lang meer, want nu is er de wiskundestrip. Eerst nu het ochtendmerrie van Cisco Dresselhuis. Waar ik niets meer over wil horen, zien of lezen, is over mensen die een bed and breakfast hebben. 2012 is duidelijk het jaar van de BB. Je kon er deze zomer niet omheen welk tijdschrift je ook las of welk televisienet je ook aanzette, overal stuitte je op hinderlijk blije mensen... die hun huis hebben opengesteld voor de medemens. Vooral in het buitenland zijn veel geëmigreerde Nederlanders bezig... andere mensen een heerlijke vakantie te bezorgen... in hun opgepimte logeerkamers. En niemand doet dat om geld mee te verdienen of de verveling te verdrijven. Nee hoor, ze doen het allemaal om zinvol bezig te zijn... en hun gasten een heerlijke tijd te bezorgen met een fris dekbed... uitgeperste sinaasappelen en precies het juiste zacht gekookte eitje. Want laten we wel zijn, al die Nederlanders die naar exotische oorden verhuizen... moeten toch iets om handen hebben. Je raakt immers uitgekeken op al die mooie bergen... de zonovergoten baai of de rustieke straatjes. En trouwens, ook het leven in een buitenland kost geld. En dat moet ergens vandaan komen. Heel gek dus dat deze motieven nooit genoemd worden in al die verhalen. Gevraagd naar het leukste van een B&B lees je alleen maar... Zo interessant dat onze gasten uit de hele wereld komen. Daardoor leer je heel erg veel mensen kennen... met heel verschillende achtergronden wat je eigen leven verrijkt. Nergens dus één woord over geld of het feit dat deze bezoekers een welkome afleiding zijn... in het leven dat op Bali, in Italië of Mexico... verder vooral bestaat uit het grote genieten, met hoofdletters... van het heerlijke weer, de relaxte bevolking en de mooie natuur. Ook over zoiets als de maffia, drugscriminaliteit... een belabberde gezondheidszorg of grote armoede in die landen... hoor of lees je nooit één woord. Maar zoals dat gaat, rages die storten in... Kijk maar naar het bakken van cupcakes, nordic walking en het breien van kerstballen. Hoor je niks meer van. Hou er zo. Maandag het weer van Henk Westbroek.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 Een niet hele ingewikkelde tekst was dat, van Desiree, live uit 1998. Het is bijna vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Een strip om wiskunde voor brugklassers begrijpelijker te maken. In november komt die uit en die heet Nummers in New York. De maker is aan de telefoon, Stefan Timmers, goedemorgen. Ja, goedemorgen, hallo. Wa waarom een strip om wiskunde te leren? Omdat in dit geval strips eigenlijk in vergelijking met gewone boeken uh, het voordeel hebben dat ze heel erg beeldend zijn natuurlijk. Er zit heel veel beeld bij. En dat kan bij wiskunde ontzettend helpen om uh, vooral jongeren te stimuleren om het te gaan gebruiken. Het is natuurlijk spannend een strip. Ja. Maar het kan ook heel erg helpen bij uh, het, het begrijpen ervan. Ja, dus, ik weet uh, nog dat toen ik in de brugklas uh, zat, uh, iets na de oorlog, um, nou ja, het was zo abstract dat wiskunde voor mij. Ik begreep er helemaal niks van. En die strip gaat daar verandering in brengen? Dus wie weet, ik zeg, zeg nooit nooit, dus uh, ik hoop dat het alsnog misschien u ook kan, uh, kan helpen dan in dat geval. Ja. Um, om mijzelf als voorbeeld te noemen, ik was altijd een ramp in geschiedenis, ik kon er helemaal niks van. En ik heb toen op een gegeven moment stripboeken over geschiedenis ontdekt en ja. daar eigenlijk ook een beetje mijn middelbare school mee gehaald. Nou kan ik me om... bij geschiedenis nog voorstellen dat je er een strip van maakt, maar bij wiskunde lijkt me dat toch een stuk lastiger. Ja, omdat er inderdaad niet echt een, een verhaal te vertellen is, in principe nee, zou je zeggen. Nee. Maar dat maakt het juist het leuke ervan, en de uitdaging ook eigenlijk. Okay. Uh, dus uh, juist kan je die de, de dingen als bijvoorbeeld een, uh, ik noem maar even een voorbeeld, een cilinder, een, een kegel, et cetera. Dus echt de belangrijke wiskundige onderwerpen, die kan je heel goed verbeelden natuurlijk en uh, in een strip gebruiken. Hm. En uh, het gaat nog zelfs een stapje verder als je dan kijkt naar bijvoorbeeld, uh, um, ik noem maar even wat, uh, want het is natuurlijk een jongere stripboek. Uh, dat je spelletjes spelen uh, gebruikt, uh, bijvoorbeeld uh, pokeren uh, en om dat uit te leggen dat je dan bijvoorbeeld met kansberekening misschien wel kan winnen. En dat het een uh, groot voordeel kan zijn uh, bij, uh, bij een, uh, ja, een spelletje. Ja. Ik word toch heel benieuwd naar de verhaallijn van uh, Nummers in New York hè, heet het. Ja dat klopt en uh, nou, zoals de titel zelf al zegt uh, het speelt zich af in New York. Uh -huh. uh, het leuke is dat er drie jongeren daar elkaar ontmoeten op een uh, jongerenconferentie. En uh, op een gegeven moment allemaal geheimzinnige opdrachten krijgen. Wiskundeopdrachten natuurlijk. Uh, per sms, per voicemail, uh, et cetera. En uh, die wiskundeopdrachten proberen op te lossen. En uiteindelijk natuurlijk een groot mysterie ontrafelen. Dat, uh, dat hoort een beetje in een strip. Dus uh, het is een avonturenstrip. Ja, klopt. ik ga even zuur doen nu. Uh, komen wij niet op een uh, glijdende schaal. Dat je toegeeft ja, dat kinderen niet meer in staat zijn informatie uit een boek gewoon te halen. Dus uit een gewoon wiskundeboek. Dat het weer. Nou ja, uh, er moet dan weer een strip van gemaakt worden. Ja, uh, uh, ik, ik mag en bij deze zeggen, deze zure vragen tussen aanhalingstekens krijg ik vaker. Uh, en die, die weerrig, weerlig ik heel graag. Ja. Heeft ermee te maken dat de afgelopen nou, 30 jaar, laten we dat ongeveer zo zeggen, um, we kijken naar een maatschappij waarin er ontzettend veel beeld is. Uh, dus uh, niet alleen maar uh, televisie, uh, maar ook internet, uh, games natuurlijk. Oftewel, uh, er zijn er steeds meer schreeuwende dingen om, bij kinderen. En je merkt ook, en er zijn ook wetenschappelijke studies naar verricht, dat kinderen ook steeds beeldender zijn en minder met tekst doen. Maar juist heel erg intuïtief op beeld Reageren. En dat is eigenlijk een trend, daar kan je tegenaf zeggen van nou, wij hebben toch ook ja. gewoon de boeken op school gehad. Maar je kan er ook op inspringen. En ja. dat probeer ik hiermee te doen. Oké, okay, wat is eigenlijk eigenlijk, wat is je vak? Strip, striptekenaar? Ik ben striptekenaar. Ja, ik heb mijn ik heb studie afgerond als, als ingenieur. Maar uh, ik doe er helemaal niks meer mee. Ik ben uh, gewoon mijn, uh, mijn roeping, noem ik het altijd maar, uh, gaan volgen. Dus ik ja. ben striptekenaar geworden. Ja. Het is ook een gat in de markt hè natuurlijk dan. Ja, eigenlijk wel. Ja, wie ja. weet. Dus uh, ik hoop het wel. Ben je er zelf opgekomen om dit, uh, dit, dit te gaan doen? Ja, ik, uh, daar ben ik inderdaad zelf eigenlijk mee gekomen. En dat komt omdat ik heel graag kinderen wil helpen met zo'n stripboek om uh, beter te leren. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel, dus, Stefan Timmers. En okay. succes ermee. Hartelijk bedankt en uh, fijne uitzending nog. Ja, tot zover deze uh, KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op uh, www.kro.nl. U kunt ons natuurlijk ook uh, op Twitter volgen. Hashtag GMNL Radio. Zometeen na het nieuws, Naida Arangzep met lijn 1. Goedemorgen, Naida, waar ben jij? Hi, goedemorgen. Wij zitten in Amsterdam aan het water. Het ziet er prachtig uit, kan ik zeggen. En we gaan het zo hebben over huisterroristen. Huisvuilterroristen. <coughs> en, ja, en we gaan nu, want ik hoor jullie, ik hoor even niks, maar we gaan nu naar het nieuws. En dat doen we natuurlijk, zoals altijd, met de schitterende stem van Dorot Megens. Radio 1, het NOS-journaal. PVDA-leider Diederik Samsom wil formeren met de VVD en mogelijk de SP. Dat zei hij na zijn gesprek met verkenner Henk Kamp. Verder zei Samsom dat verschillen tussen de PVDA en de VVD er zijn om te overbruggen. Eerder vanochtend sprak Kamp met vvd leider Rutte. Die zei na afloop dat wat hem betreft Kamp eerst een kabinet van VVD en PVDA onderzoekt. En ook zei Rutte dat de VVD niet meedoet aan een kabinet waar behalve de PVDA ook de SP in zit. Op dit moment praat Kamp met PVV-leider Wilders. In het oosten van Afghanistan zijn bij een busongeluk zeker 50 mensen omgekomen, dat melden de afghaanse autoriteiten. Vijf passagiers zouden het ongeluk hebben overleefd. De bus botste op een snelweg in de provincie Ghazni tegen een tankwagen en daardoor vlogen beide voertuigen in brand. En in het Universitair Medisch Centrum in Groningen... is een van de twee operatieafdelingen gesloten in verband met fruitvliegjes. Die kunnen wondinfecties veroorzaken. Daarom zijn vannacht maatregelen genomen. Vanwege de sluiting moet een aantal operaties in Groningen worden uitgesteld. Maar spoedeisende operaties die kunnen gewoon doorgaan. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? AWB verkeersinformatie viel op de ring van Amsterdam. De A10 tussen de afrit Haarlem en knooppunt Koenplein, twee kilometer... De A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom is tussen knooppunt Vaanplein en de Heidenoordtunnel afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. En er staat ook nog een file op de A59 van Zirikzee naar Os bij Oosterhout, drie kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naeda Aurangzef. Vrijwel elke gemeente kent het probleem, vuilnis naast de container, bouwafval, gedumpt in het bos of etensresten die gewoon van tien hoog naar beneden worden geflikkerd. Deze troep verloedert de buurt, geeft een onveilige vuilnis met geld om het weer op te ruimen. Hier in Amsterdam is het ei van Columbus te hebben gevonden, camera's om huisvuilterroristen te pakken. Maar ja, is dit effectief? En besluiten vervuil vervuilen gewoon zijn afval iets verderop te dumpen. En hoe zit het eigenlijk met onze privacy? Maar laten we eerlijk zijn. We zijn allemaal wel eens asociaal. Ik ben zelf ook niet van onbesproken gedrag. Zo is het onbekend mijn afval gewoon op mijn balkon te dumpen. Ik raak af en toe wel op, maar op die tijd is het zo ranzig... dat de ratten er zelfs niet meer durven te komen. En waarom ik dit doe? Gewoon gemakzucht en het magere excuus dat het vuilnis zo weinig wordt opgehaald. Bij mij in de straat één keer in de week. Afval, een van onze grootste... ...om dit probleem te testen. Vinden we de oplossing in nieuwe technieken, radicale ingrepen... of is het eigenlijk veel... Zou het misschien kunnen... we gewoon iets moeten doen aan ons eigen gedrag? Luisteraar, ik vraag u om uw verhalen over uw ergernis... en het eigen gedrag. Wees eerlijk en open, want dat zijn wij hier in de bus ook. Bel met 0800 1121. twitter Met hashtag lijn1 of mail naar lijn1apenstaartje ntr.nl. Het is vrijdag 14 september... Live vanuit Amsterdam, hier is Lijn... Ik laat die rommel altijd stiekem vallen. Niet doen, niet doen. Niet doen. Nee, niet doen, niet doen. Toen maak geen troep van de plantsoen. Zoek een mooie afvalpak. Prok het zo lang in de zak. Hou het zo. Schoon en groen. Wil het nooit meer doen. Goedemorgen, meneer Nap. U bent een bewoner van. Erg. rot aan al die verkeerd geplaatste zakken. Waarom? Nou, uh, uh, uh, groen en geel. Want. Het uh, ziet zakken niet. worden neergezet. Uh, gezet. Eén zak trekt een volgende zak aan. En voor je. heb je een enorme berg vuil voor je deur. Uh, niet op gehandhaafd. We zien. We weet soms wel maar... er... You got the loudest bar, but you got no bite it's a funny sight to see like a paper tiger hanging on a string darling you don't bother me You're like the foe met de locatie is verbroken. We proberen het contact zo snel mogelijk te herstellen. Dit is Radio 1. Well, the But I gotta keep rolling Ooh, I'm driving my life away Looking for a better way For me Ooh, I'm driving my life away Looking for a sunny day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 On a rainy night, steep grade up ahead Slow me down, making no time But I gotta keep Though Those are windshield wipers Slapping out of tempo Keeping perfect rhythm with the song on the radio But I gotta keep rolling Ooh, I'm driving my life away I'm Looking for a better way I'm looking for a dit is een lijn 1 en je zou bijna denken... Prem, heb je ergens de stekker eruit getrokken? Maar dat denk ik niet. Dus uh, hierbij namens de redactie, namens mijzelf... Lieve Prem, bidden even tot de goden dat het goed gaat. Tot 11 uur. We gaan het hebben tot 11 uur over huisvuilterroristen. In de gemeente Amsterdam hebben ze een oplossing. Huisvuilterroristen, als u denkt luisteraars, wat zijn dat? Misschien bent u dat zelf wel. Mensen die op straat een veld dumpen... Op plekken en tijdstippen dat dat niet mag. En in Amsterdam plaatsen ze camera's. Bij mij hier in de bus. Bert Nap. Meneer Napp, camera's, is dat de oplossing? Nou, misschien is het niet de oplossing, maar het is wel een middel. Uh, wat wij ervaren in de buurt zijn, uh, zijn enorme bergen huisvuil. Die worden natuurlijk neergezet door mensen. Die mensen die doen dat uh, niet alleen overdag, die doen het ook s'nachts. Je wil graag weten wie het doet. Ja. Nou, er hangen overal camera's in de buurt. Die camera's zijn voor de veiligheid geïnstalleerd. En uh, ik, zou graag, uh, ik zou graag willen, en dat gebeurt nu ook, dat ze ook voor de leefbaarheid worden ingezet. Dus dat we die mensen in hun nek kunnen, in hun nek ja. kunnen grijpen. U bent uh, voor de duidelijkheid bestuurslid van het wijkoverleg De Oude Binnenstad. Dus ja. gewoon een hele betrokken ja, wijkbewoner. Maar dan denk je, camera's, wel een paardenmiddel. Ja, het is een paardenmiddel. Uh, en en, en nou, we hebben er natuurlijk, uh, dit, dit is niet uh, zomaar opgekomen. We hebben er heel vaak om gevraagd en heel ja. vaak hebben we het horen gekregen dat uh, de, de middelen die je inzet proportioneel moeten zijn. En de uh, camera's niet ingezet mogen worden voor, uh, voor ja. een leefbaarheidsprobleem als vuilnis. Nou, nou, dit is juist het punt. Kennelijk is het probleem dusdanig groot geworden dat de stad nu heeft gezegd... Van, ...nu gaan we ook die camera's inzetten voor de leefbaarheid Precies. en dat is niet niks. Ik ga even naar de man uh, wiens partij dit allemaal geregeld heeft. In de bus ook, meneer van Ré, van, de Ré, van de VVD. Is er niet wat overdreven veiligheidscamera's inzetten voor een verkeerd geplaatste vuilniszak? Hoe kleinzielig kunnen we zijn? Nou, je had het uh, net al over huisveldterroristen. terroristen. Dus je geeft zelf al aan dat het een groot probleem is. Ja, als jullie de camera's voor plaatsen, dan moeten het dus wel bijna terroristen zijn. En wij krijgen. zeggen ook altijd dat je alleen camera's moet plaatsen als het een hardnekkig probleem is. Dus niet bij iedere container. Dus het is een hardnekkig probleem. Het is een hardnekkig probleem. En wij willen dit al drie jaar. In Zuidoost zijn we ermee begonnen. Van de vorige minister mocht het niet. Die zei: je mag, het alleen, uh, pla je mag alleen camera's plaatsen als er sprake is van onveiligheid of verstoring ja. openbare orde. En is dat van... zo? Nou, dat, toen was het dus heel lastig om camera's te plaatsen. Van de huidige minister opstelt, dan mogen we het bij alle apv overtredingen doen. Dus het is veel makkelijker om nu camera's in te zetten, ook bij leeppaarsproblemen. Ja, dus bij hondenpoep mag het ook. We zullen het niet zo snel doen bij hondenpoep. Ik vind wel dat er meer gehandhaafd moet worden, want het is een groot probleem op sommige plekken. Ja. We hebben het nu over huisvuil. En je ziet dat met name in stadsel Centrum en stadsel Zuidoosten. Maar hoe, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Dus er zitten ergens mannetjes en vrouwtjes. Ik neem aan dat er vooral mannetjes zijn, die zitten achter zo'n camera. En die gaan dan de hele tijd kijken en scannen van, oh, iemand zet zijn vuilnis daar neer. En dan denk ik, ja, maar ja, hoe weet je dan waar, waar, waar iemand woont? Ik kan overal mijn vuilnisak neerzetten en dan zie je mij op de camera, maar je kunt niet achterhalen dat ik het ben. Nou, soms zijn die beelden heel scherp. Ik heb wel eens beelden gezien dat je heel duidelijk iemand herkent. Uh, dus ik zou niet willen zeggen dat het, uh, dat het ja. een, een, een, een burenmaatregel is. Het gaat er uiteindelijk natuurlijk om om gedragsverandering te bewerkstelligen. Dus jullie hopen gewoon dat wij allemaal lekker bang worden van die camera en denken, oh die camera die houdt in de gaten waar ik mijn vuil zet. Ja, en dat je dan je vuil op het juiste moment en op de juiste plaats neerzet. Bert Pol, gedragsonderzoeker en directeur van Advoela Raza, u onderzoekt uh, ja, ons gedrag en u onderzoekt vooral ook uh, hoe gaan wij om met vuil. Werkt dit? Nou, zo'n camera werkt wel. Het gaat een preventieve werking vanuit. Uh, het is wel belangrijk dat er ook een, dat mensen een pakkans moeten ervaren. Als het niet zo is, dan is een het effect ook. Ja, Ja, mensen moeten het idee hebben. Nou, mensen moeten weten en het idee hebben. dat ze gepakt kunnen worden. en dat er ook af en toe iemand gepakt wordt. Als het niet zo is, dan is het effect ook snel weg. Oké, okay, maar dat niet zelf. Ik bedoel, het gaat er niet om dat ik het idee moet hebben. dat ik gepakt kan worden, maar Jawel. ik heb het idee wel. Ja, ja, ja, nee, ik gepakt kan worden. dus dat je het niet meer doet. Tegenge van, als ik dat. die zak daar niet aan zet, wil het niet mag. Maar oh, dus dan zijn we gewoon in stel stoute kinderen. Dat komt er wel op neer, maar er zit nog een ander aspect aan. Dat is dat als dat dan een beetje nog zo is, als mensen dat doen, dat het erop lijkt, hè, zeker als mensen uit je buurt zijn, dat het erop lijkt alsof iedereen dat doet. Dan is het slechte gedrag een norm en we hebben de neiging om te volgen wat de meeste andere mensen doen. Dan is het eigenlijk normaal. Ja. Eh, dus dat is niet zozeer stout kinderen, maar ja, je vindt het normaal dat, dat gebeurt, als dus gooien je zag ook maar gewoon zijn, een balkon af. We zijn eigenlijk gewoon een stelletje papegaaien. Ja, zeker papegaaien. nou dat kunnen dieren, dat is toch zo. We denken dat we erg in de politie zijn, maar dat valt vreselijk tegen. Waarom maken wij eigenlijk zo'n troep? Want uh, u onderzoekt dat, hè? Ja, nou, het is voor een heel belangrijk deel is dat gemakzucht. Mensen hebben niet de neiging om naar de ondergrondse container te lopen. Maar, uh, tenminste, ze lopen er wel heen, maar ze zien er zakken omheen staan. En dan zetten ze een zak erbij, zonder eigenlijk dat ze erover nadenken. Want nee, wel, het zal wel normaal zijn. Mm -hmm. Of ze denken, hij zal wel vol zijn, of hij doet het niet. En het is normaal dat die zakken ernaast staan. Ja. Luisteraars, uh, helaas kunt u niet bellen, want we begonnen al een beetje slecht vanwege de techniek. En dan gaat het ook nog regenen hier in Amsterdam. U kunt natuurlijk wel gewoon mailen en twitteren. Dat kan wel. Uh, meneer Bert Poog, gedragsonderzoeker, camera's. Is dat dan een oplossing? Nou, camera's helpen op zich wel. Je moet alleen die pakkans uh, hebben. En tegelijkertijd is het natuurlijk een beetje punt als zo'n camera... Nou ja wat al een beetje gezegd werd, hè, dat kan ook wat onsympathiek overkomen. Hè. Alsof je, ja, als er overal camera's staan, sommige mensen geven het een veilig idee, anderen die zeggen, ja, het is alsof we in de politie staat te leven. Ja, dat wel... zijn er, Ja, er zijn ook andere middelen, zijn er, die, die je daarnaast, um, of in plaats ervan in kan zetten. Ja, want u gelooft in stickers. Ja, stickers. zelf. Ja, stickers, dat die stickers in combinatie met, uh, met een bord. Hè. Ja. Als je, we hebben experimenten gedaan, waarmee we uh, in de buurt langs gingen, en de mensen in de buurt vroegen, uh, vindt u het goed dat deze sticker op uw, ...op uw deurpost plaatsen mm -hmm. door een heel klein stikkertje... ...en dat stond dan op voor een schone buurt. En dat betekent dan hè, dat yes. mensen geven daarmee aan, publiekelijk aan dat ze voor een schone buurt zijn. En dat helpt, want dan nou, gaan we elkaar weer nadoen en van... ...oh, die is voor een schone buurt. Ja, ja, ik al. ja, ja zeker. En dan stond er bij die huisvalcontainer... ...bij die, die ondergrondse container stond dan een groot bord... Yes. ...voor een schone buurt uh, groeien afval in de container. En je ziet als mensen op, publiekelijk gezegd hebben dat ze daarvoor zijn... Yes. ...dat ze de neiging hebben, dat hebben we allemaal om ons te houden... Uh, aan wat we eerder gezegd uh, hebben. Dus met gaan trouwens constant ...dan ja. uh, gooi je dan die, die huishul vaak niet naast het maar dan erin. Bert knap, u vindt het maar onzin, hè, die stickers. Ja, nou, ik denk dat, dat stickers niet zoveel zullen helpen. Het is natuurlijk een algemeen uh, gedrag wat, uh, wat je probeert te beïnvloeden. En dat algemene bedrag, dat, gedrag dat kun je beïnvloeden door mensen te zeggen: van ja, zo hoort het eigenlijk niet. Ja. Maar dan zie je dat, uh, dat er toch nog mensen hun zakken neerzetten. Ik denk dat dat veel effectiever is als je, en dan kom ik even terug op die pakkans. Als je daadwerkelijk de kans loopt om een fikse boete op te lopen, als je dan toch nog. Uh, ja, die niet aan die, aan die maar die dat stel. is toch nu toch al zo? Ik bedoel, we kunnen toch een boete krijgen? Dan komt er een, ja, komt iemand langs, die trekt de vuilnuzakken open... en die gaat grijen en kijken of er ergens een adres op staat... en dan krijg je thuis een boete. Ja, dat, dat, dat is een, uh, iets wat we wat nu zien. Maar het is iets wat we de laatste tijd zien... waar we als, uh, als bewoners heel erg veel pressie op, op hebben moeten uitoefenen... dat de handhavers ook daadwerkelijk dat zijn gaan doen. Kijk, eigenlijk moet, het, moet je aan twee kanten gaan opvoeden. Je moet niet alleen de mensen die de zakken buiten zetten... en dat zijn bewoners en ondernemers, opvoeden. Maar je moet ook soms de gemeente ja. de handhavers opvoeden... en zeggen van luister eens, dan moet je werk wel goed doen. Want als je alleen maar achteraf... Uh, ...zegt van ja, er ligt een hele berg vuil, dat is vervelend. Nou ja, we gaan eens kijken wie het doet. Dan loop je al achter de feiten aan. Het ja. moet veel actiever, veel proactiever worden opgetreden. Daniel van der Rees, CVD-woordvoerder voor de Het ligt niet alleen maar aan de burger. De mensen die daar zijn voor, die, uh, voor dat vuil moeten beter hun werk doen. Nou, mensen doen goed hun werk hier in de stad, ambtenaren doen goed hun best. Maar ze kunnen misschien meer doen. En ik ben ja, het als de camera's plaats, dan doen ze het... niet zo heel goed hun werk, want u grijpt nu nee, naar een dit paar. Dit is een extra middel. middel. Dit is een extra middel. Dit gaat ook alleen voor de hardnekkige plekken. Ja. De, de controles vinden overal plaats waar vuilnis verkeerd wordt aangeboden. En inderdaad, ik ben het ook met uh, de heer Pols eens. Uh, er moeten mensen gepakt worden. Mensen moeten het er ervaren dat ze die boete van 85 euro per vuilniszak krijgen. Als u dat zegt, dan zijn mensen ze gepakt. Dus, we zijn gewoon, dus het zijn eigenlijk gewoon criminelen. Dat klinkt allemaal wel heel heftig. Nou, u noemde het net uh, terroristen, ja, ja. nu zijn het criminelen. Nou, uh, zo praten we er wel over. Nou, Laten we wel de, ik word het een, be je je een beetje minder nou, terroristen en criminelen. Dus, nou, wordt inderdaad ah, ik, Heeft u nou zelf nog nooit ergens een vuilniszak te vroeg buitengebracht? Nee, ik heb een uh, ondergrondse container voor mijn deur. En die is nooit vol. Altijd als ik met mijn zakje aankom, uh, is er plek. Dus... U heeft gewoon mazzel, want ik ken heel veel wijken waar die chock vol is. Nou, dat is, is in Amsterdam-Zuid. Uh, blijkbaar wordt het in Amsterdam-Zuid goed geregeld met de ophaal. Um... Ja, nou, ik heb hier een een e-mail uh, e van anne Ummers, die zegt twee oplossingen. Zij zegt, gemeente kan containers veel vaker legen, want ze hebben minder kans op volle containers. Ben ik helemaal met haar eens. Dus in de praktijk, ja, dan woont u misschien in een wijk waar ze wel die containers uh, Klopt, en wij, tijd leeg halen. Maar ik, bij ik, mevrouw Ummers, Ummers in ieder geval niet. Ja, ik, ik moet ook zeggen, het, uh, het zorgen voor een schone openbare ruimte is een kerntaak van de lokale overheid. Als we merken dat er in een buurt in Amsterdam problemen zijn, dan uh, zeggen we ook tegen dat stadsdeel. kijk of jullie de ophaaltijden kunnen wijzigen, kijk of jullie meer kunnen gaan ophalen. Ja. Dus jullie moeten ervoor zorgen als stadsdeel dat en de straat dat is schoon. Ook? Dat hoop ik wel. Er was een tijd geleden een probleem met stadscentrum. Nou, nu komen ze dus met het idee voor die camera's. Dan denk ik, nou, dan pakken ze het in stadscentrum goed op. Maar die camera's zijn heel duur. Nou, we werken sowieso in Amsterdam met cameratoezicht. Wat ons betreft ook met flexibel toezicht. Uh, is dat flexibel voor Nou, het? dat je dus niet vaste camera's hebt, maar losse camera's op plekken waar op dat moment even een probleem is. Dat geldt ook ja. voor die uh, huisvelproblemen. Maar gaan jullie nu extra camera's plaatsen of gaan je gebruik maken van de camera's die er al hangen? Nou, volgens mij wil dat centrum nu gebruik maken van de camera's die er al hangen. Oké. Okay. Maar wat ons betreft zou er ook camera's bij kunnen komen op plekken waar op dit moment problemen maar er zijn. Maar dat kost dan toch nog meer geld. Jongen? Ja, veiligheid, veiligheid is duur, maar wel een kerntaak van veiligheid de stad. Veiligheid is duur, dat staat. even. Dus je vuil verkeerd neerzetten. En dan gebruik je het woord veiligheid, dat wordt alleen maar erger. Ik denk dat je een hopeling wel kunt maken. En dan, dan, moet, dan praat je waarschijnlijk weer over gedragswetenschap. Verknap. Uh, ja. Ja. De, de, de Plaatsen waar het vies is, plaatsen waar uh, veel graffiti is, waar veel zwerfvuil is, die, uh, die trekken ook meer criminaliteit aan, die nodigen uit in feite, ja. eh, zonder dat je het in de gaten hebt, tot een ander gedrag. En Wat je ziet bij, bij buurten die wat schoner zijn, dan daar is dat gedrag uh, significant minder. Ja. Wat wij nu zien in de, in de binnenstad, als je, als je praat over de Wallen... dat is toch een, een gebied wat qua criminaliteit uh, mm -hmm. en, en qua bezoekersaantallen hoog scoort. Nou, als je daar de boel niet, uh, niet netjes kunt houden, als je daar dat gedrag dus eigenlijk oproept... Ja. Dan, dan is het heel goed te verdedigen dat je die camera's inzet voor een probleem als van de leefbaarheid. Helemaal mee eens. En wij noemen dat de broken windows theorie. Dat is een Amerikaanse theorie die bewezen heeft dat er inderdaad, zoals meneer Nap zegt... Een relatie is tussen uh, een vieze openbare ruimte en onveiligheid. Ja, ja, dat is dat zo? Er is ook in Nederland veel onderzoek naar gedaan. Ja, er is ook in Nederland veel onderzoek naar gedaan. Goed onderzoek, uh, dat, dat werkt inderdaad. Overigens is het zo uh, dat meneer uh, Nap zegt, uh, die stickers werken niet. Uh, de stickers in combinatie met borden, werken wel degelijk. We hebben dat gedaan, we hebben dat onderzoek gedaan, die interventies geplaatst. En je ziet dat daardoor, uh, door deze methodiek, dat het aantal uh, uh, huisvelzakken dat naast de container gezet wordt... dat het met 30% dat dat daalt. Ja. Simpelweg. Dat wil niet zeggen dat je het een moet doen en het ander moet laten, maar Heet ik kan het wel je probeert met stickers, Heren? Nou, ik moet zeggen, gisteren kwam ik langs zo'n vuilnishoop, althans langs een plek waar altijd een vuilnishoop lag. Waar nu de gemeente heel duidelijk een andere regime is gaan voeren, alle vuilniszakken zijn weg. Gisteren kwam ik daar langs en ik zag twee jongens de, vuilnis, de, de, de containers schoonmaken en daarvan die prachtige stickers opplakken. Uh, dat je daar je zak niet meer neer, neer moet zetten. Okay, dus dus op, dit moment, op dit moment uh, schijnt ja. het het heel erg goed opgepakt. Uh. Uh, even maar ween, nou, mag he? ik eventjes uh, uh, het is niet de bedoeling dat die stickers op de, de, de ondergrondse containers geplakt worden, maar eigenlijk toch voor de voordeur van mensen, want dat geven mensen zelf aan. Hè, dus het verklare ik publiek, Ik ben er voor dat, uh, dat de buurt schoon blijft. Hè, dan werkt het uh, sterker. Dus we ze, ze je ze hebben van, ja, ja, op, ja, op je, op je deurpost of zo of ja. op je auto ruit, Maar dan weet iedereen dat je dat doet. Verder is het zo over dat uh, wat die mevrouw schrijft, ze moeten meer ophalen. In, uh, we hebben iets in in Achsteden, hebben wij de experimenten gedaan en daar is ook gekeken naar. Zijn die containers nou leeg? werken ze wel? Uh, en dat bleek zo te zijn, die containers, die, daar werd iedere dag opgehaald. Nou ja, dus dat ik woon in de binnenstad van Den Haag, ja? staat, rondom het ja. noord-einde staat. Dus dan zou je denken, nou ja, en de koningin wil geen uh, vuil voor haar deur. Ja. Ze komen bij mij in de straat maar één keer in de week, op de dinsdagochtend. Ja. Dan mag ik een maandagavond plaatsen. Weet u wat dat voor mij in de praktijk betekent? Als ik verliefd ben en ergens wil blijven slapen, kan dat niet. Want ik moet terug naar huis om ja. die stomme vandelsak buiten te ja. zetten. Ja. Dus als ik verliefd ben, staat hij nogal vaak op het balkon. Ja. Maar dat is toch echt, ik bedoel, daar hebben we het ja, over. In de minder, worden, minder, minder Ja, dat is ook ongezellig. Ja, ongezellig inderdaad. Nee, maar, nee, maar, maar jij... één keer in de week, ja, dat ja, kan ja, toch ons, helemaal niet? Ons kantoor zit er vlakbij en wordt ook bij ons maar weinig opgehaald. Dus ik heb ook problemen dat mensen s'ochtends voor naar kantoor moeten komen om die ah, u dat te Ah, ik kom toch uit Den Haag, nou dat kent u het. Maar wat doen ja, nee. jullie dan op ja. kantoor? Hoe doen ja. jullie dat? Nou ja, één keer in de week die, die zakken speciaal, uh, zorgen dat iemand om het zelf... kantoor is en dan naar buiten brengen. Of die zwichten zitten met die zakken, inderdaad. Ja, dan moeten ze naar een milieustraad gaan brengen. Nou, meneer van de VVD. Eén keer in de week? Dat, dat kan is... toch helemaal niet? Nee, ik ben de gemeenteraad zit in Amsterdam en wij doen het hier twee nou, keer ik... in de week. En op heel veel plekken hebben we in Amsterdam ondergrondse containers en dan kun je dus altijd je vuil kwijt. Ja, ja nee, maar nee. daar waar het maar twee keer in de week is. En stel dat je op vakantie gaat op een donderdag en op vrijdag komt die vuilnisauto en je gaat twee weken weg. Wat moet je dan met de vuil? Nou, dan heb je altijd wel een buurvrouw of buurman die jou wil helpen. Nou, ik weet het niet. Nou, ik denk, ja, ik denk er niet dat, dat, dat daar een probleem zit. Kijk, er is in Amsterdam Centrum dan wel een bijkomend probleem gekomen dat uh, in, de, in de binnenstad werd altijd op vrijdag het vuil opgehaald, nu op de donderdag. Nou, ja. En dan ook nog eens een keertje heel erg vroeg. Nou, als je dan met je vuilende zak niet, uh, niet aan de straat staat, dat betekent dat wanneer, hè, wanneer hij langs is geweest, dan zet je hem toch nog buiten. Want ja, je hebt hem gemist en je hoopt dat er iemand dan die zak wel meeneemt, kennelijk, zo ja. dat. maar dan staat hij wel het hele weekend buiten. En er staat niet alleen die zak buiten, maar er komt ook iemand die komt er eens een keertje in kijken wat erin zit. En dan ligt het allemaal over de straat ja, heen. En de ratten en de muizen, die denken, gooi ze ja, nog wat te eten. En, en het bijkomend fenomeen is dan dat er, dat er gemeentediensten zijn die kennelijk langs elkaar heen werken... Want als ik een autootje zie langsrijden van de reiniging, dan denk ik van nou neem die zak even mee, dan is het hier weer schoon. Maar ja, als ik precies. iemand aanspreek, dan zegt hij van ja, hier mag ik niet aankomen, want dat is van, van de reiniging, ja. uh, afdeling vuilniszakken. En nu ik ben niet van het van de klutje af... op en top. Ja, dus we zouden graag zien dat daar wat meer dwarsverbanden uh, me worden gelegd. van Ja, ik knik. Ja. En ik uh, ga straks naar de uitzending hier even over verder praten, met u in NAP, want het is iets wat we moeten oppakken. Ja, ik herken het. Even een mooi, uh, mooi berichtje van Saskia. Die zegt: Ik vind vuilnis naast de bakken ook vooral zo respectloos naar de vuilnisophalers. Een van de belangrijkste beroepen in onze samenleving. Helemaal met je eens, Saskia. Uh, in de bus ook Kees Kroes, Straatmanager. Wat is een straatmanager? Kijk, je krijgt twee microfoons. Straatmanagers <laughs> hebben we in Amsterdam, weet ik wat het ook elders voorkomt. De hele korte versie is dat ik door ondernemersverenigingen word ingehuurd... om het contact met de buitenwereld onder te onderhouden. En dat kun je zo breed te zien als, het, als je het beeld zien. Dat doe ik ook. Ja. Uh, en het stadsdeel subsidieert de ondernemersverenigingen... voor de helft van de kosten die ze aan mij... Doen. U bent een soort topburger. U zorgt ervoor dat hier in Amsterdam uh, de omgeving... Damrak hartstikke mooi, schoon, veilig blijft. Ten jouw horen. ik doe het best. Het helemaal lukt. Uh, laat ja. En als ik zo naar u kijk... Hè, u, volgens mij was u vroeger uh, als student nogal wild. U heeft een prachtige bolzaar van die oogjes die me nu glimlachend aan aankijken. U heeft toch vast wel in tien jaren of als student... Ook wel ergens heeft u het ja, uitgestuurd. Ik kan hem in alle oprechtheid niet herinneren. Maar u kunt zich wel herinneren dat u wel ingreep toen u iemand anders iets zag doen wat niet kon. Absoluut. En wat was dat? U vertelde me voor de uitzending. Ja. Uh, mensen die uh, hun asbak naast hun auto leeg leegkwoppen... of iets uit het raam gooiden van hun auto. Tot in Italië aan toe heb ik sigarettenpakjes opgepakt... en door het open raam van de auto weer naar binnen gegooid. <laughs> u bent gewoon een televisie. Een beetje. Sowieso, zeg maar, ik zit op de hele tijd te denken, jouw vragen zijn doordringd van de ironie. En dat, uh, dat kan ik uitstekend in mijn leven. Ik heb al gezegd, Comic Relief is mijn second name. Ja. Maar daarmee bagatelliseer je het probleem wel enigszins. Het probleem, en ik spreek uiteraard het voor de Afrikaanse binnenstad, uw bagatelli... werk en woning. Ja. Maar het probleem is echt gigantisch. Ik moet afronden, u hebt gelijk. Het is een verschrikkelijk probleem. En al die ratten, die wil ik niet op mijn balkon, wil ik niet op mijn straat. Mensen laten we vooral er zelf voor zorgen dat we onze buurt schoon houden. Want dat is heel erg belangrijk. En uh, ik ben opgeroepen Oké, okay, heel snel af. Luisteraars, dit was onze eerste uitzending. We begonnen een beetje slordig, maar de kop is eraf. En voor maandag beloven we wetenschap. Dank aan de redactie, productie, eindredactie aan iedereen. En Prem, wit tot de goden dat het nou nog goed gaat. De coalitie van VVD en PvdA is goed voor Nederland. Ik denk dat dat een heleboel eigen kiezers ongelukkig zal maken. Nou, het zal op zich goed zijn, maar ik hoop ook dat de SP erbij komt in D66. en D66. Het landsbelang gaat over partijbelang. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Er zal nog veel water door de Rijn moeten voordat die twee partijen het met elkaar eens zijn. En uw mening die telt. Als je buurman bij de hecht met een bouwstof gaat dan morgen ook geen biertje drinken. Luister vanmiddag van half twee tot twee naar standpunt.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ben 45 en werkeloos.